6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het is niet duidelijk of de Europees-Russische marslander Schiaparelli inderdaad op Mars is geland. De vluchtleiding in Darmstadt had rond 5 uur een signaal van het ruimtevaartuig moeten krijgen, maar het bleef stil. Dat kan betekenen dat de landing is mislukt, maar een andere mogelijkheid is dat het signaal te zwak is. In de loop van de avond moet er meer duidelijk worden. Ruim 3,5 miljoen mensen krijgen een extra registratie bij het bureau kredietregistratie in Tiel. Ze mogen van hun bank rood staan. Tot nu toe werden alleen leningen geregistreerd van tenminste 500 euro. Maar nieuwe Europese regels bepalen dat ook mogelijk rood staan geregistreerd moet worden. Een BKR-registratie kan invloed hebben op de hoogte van een hypotheek. Russische marineschepen zijn onderweg naar de Noordzee. Een vliegtuig van het Noorse leger heeft acht schepen geteld. Hun uiteindelijke doel is de Middellandse Zee... waar ze de Russische luchtmacht gaan ondersteunen bij bombardementen in Syrië. Er staat een team van de NAVO klaar om de Russische schepen door de Noordzee te begeleiden. De Nederlander van Laarhoven die een jarenlange celstraf uitzit in Thailand heeft koning Willem-Alexander om hulp gevraagd. Hij hoopt dat de koning zijn goede contacten met het Thaise vorstenhuis wil gebruiken. Vijf jaar geleden verhuisde de koffieshophouder naar Thailand. Daar werd hij echter opgepakt omdat hij drugsgeld wit zou hebben gewassen. In zijn brief aan de koning schrijft van Laarhoven dat het slecht gaat met zijn gezondheid. In Eindhoven is een jongen van 15 opgepakt voor opruiing via sociale media. Onder de naam Coco de Clown riep hij op Instagram mensen op om naar een winkelcentrum in de wijk Woensel te komen. Tientallen jongeren gaven daaraan gehoor. Ze gooiden met vuurwerk en eieren. Vijf jongeren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden. Het weer vanuit het noorden wordt het droog. Vannacht een graad of vier en kans op mist. Morgen eerst grijs en buien. In de loop van de dag knapt het op en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breuken en Utrecht-Leidse Rijn. En verder tussen Culemborg en Waardenburg richting Den Bosch. A4 Rotterdam-Amsterdam over 5 kilometer bij Dorp En vanaf Amsterdam naar Den Haag over 9 kilometer tussen Schiphol en nieuw -Venep. De A9 naar Alkmaar, tussen Raasdorp en Weverwijk langzaam rijden en stilstaan. Op de A15 naar Gorkum vanuit Rotterdam, over 7 kilometer bij Sliedrecht Oost. Op de A5, A16 Rotterdam Breda, voor Knop en klaverpolder, 11 kilometer na een ongeluk. A20 richting Gouda bij Moordrecht 6. De A27 bij de Merwedenbrug in beide richtingen, een half uur vertraging. En op de A28 Amersfoort Zwolle, na een ongeluk bij Strandnulden, 5 kilometer.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 Zijn naam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 I say, hey, would you come with me? I say hey. like to do first. De mede-presentator mag het nummer afkondigen. Ja, dit was Bastille met Good Grief. Oh, het gaat nog goed ook. Weet je wat ik had verwacht? Dat je zelfs dit niet kon. Maar nee, je kan het. Ik ben wederom zeer trots op u. Snelle leerling. Nou, ik weet niet in wat, maar niet in radio maken. Er zijn niet wat zeker. Hé, we hebben natuurlijk een nieuw tuneetje bij ons. Want we hebben. Hoe noemen we dat nu? We hebben een nieuwe mix. We hebben wat leuks nu, hè? Nee, we hebben niet over de mix, man. Wat leuk, we moeten wel even een beetje die uh, tijd een beetje goed... Theater. Ik heb hier uh, drie evenementen liggen. Of twee eigenlijk. Nee, uh, die komen straks. Maar ik heb hier twee evenementen liggen en hebben we een nieuwe tune bij, toch? Of niet? Uh, ben ik nog gek. Zullen we hem even doen? Ja... Het is tijd! We zijn er maar twee deze week. Het is ook nog in de buurt tijd. Hoe vind je die? Allemaal mooi. En de mensen denken: we hebben het erover. Maar dat is toch zo. Even een lekker nummer. En dan zijn we alweer aangekomen jongens, daar zijn we dan. Aan onze enige twee evenementen van deze week. En als we het dan over evenementen hebben... Die zijn hier dan ook gewoon in de buurt hè, vandaag, dus je kan ze overal bezoeken. En uh, dan heb ik er natuurlijk eentje in de stalker, aanstaande de 19e. Nou, dat is vandaag. Gaan we daar nog even naartoe straks? Het is van 10 tot 3, dus we kunnen wel even naar een feestje pakken, of niet? Ja, gaan we zeker even langs. gaan we even kijken. Nee, jij misschien, ik niet. Hé, hey, uh, uh, vandaag in de stalker op de Kromme Woon, Elleboogsteeg, nummer 20 in Haarlem, is een uh, feest aan de hand en het heet uh, vandaag, uh, ja, weet je hoe dat evenement heet? Wat Geen denk idee. je? Noem dus eens even een gekke naam. Noem gewoon eens even een gekke naam voor de lol. Stalker. Nee, Unlimited. Nou, ja, dat is een hele vreemd, hè? Ja. Die kende jij nog niet. Ik ken hem ook niet. Het is een 16-plus feest. Wil je er naar naartoe gaan... Je kan je kijkers alleen nog aan de deur halen vandaag. Want het begint natuurlijk om 10 uur. We hebben een kleine line-up. En dat is Juicy Jura, Tony Pepperoni. Ja, Tony Pepperoni. Dominic Brooks en Melle. Malle Melle, neem ik, zeg ik maar. Je, heb jij nog een leuke party-outfit in de kast te hangen? Trek die aan als je toe wil gaan, anders kom je niet binnen. En dan hebben we ook nog wat anders. We hebben ook nog wat anders in de Club Ruis. Dat begint morgen... Van uh, drie uur s avonds tot uh, vijf uur s morgen. Dat zijn nog eens tijden. En dat is, heeft een beetje te maken met het Amsterdam Dance Event. En daar hebben we natuurlijk straks uh, over op de tweede uur... gaan we daar nog uitgebreid over hebben. Want we hebben ook nog de Marathon van Amsterdam ik. Daar gaan we het ook nog even over hebben. In ieder geval vol morgen, 20 oktober, van 11 tot 5 uur... naar Club Ruis in de Smedestraat 31 te Haarlem. Hoor jij er ook naartoe? Dan heb je ook nog een leuke party van te staan. Wat een beetje te maken heeft met de meest gekke thema's. Dus uh, van dierenoutfits tot uh, hamburgers. Dus je bent allemaal welkom. De line-up is Tom Thonsen, Jason Bourne en uh, Casey Crazy Flex. Blijf leuk. Tweede uur meer over de mariton van Amsterdam vanaf afgelopen weekend. En vanaf vandaag, het is begonnen, officieel Amsterdam Dance Event. Tot zondag. God damn, God damn. Ik weet niet, weet niet eens hoe ze heet. Maar hoe dan ook de morning after lacht ze er nog steeds. En ik weet niet, wat gebeurt is, alleen dat de is, wat rij ze om en dan zegt ze: Hoo ja mijn je vast dat me los. En het enige dat ik kan is: bij mijn Vooral, oh baby. Wordt tijd dat ik vertrek in je laat, baby. Trek je er niets van aan, ik kan maar beter gaan. Hoor ik weer iets doe wat ik niet meer niet terug kan draaien, nee. Vergeet wat er gebeurd is. Dus ik weet maar aan voor ik weg kan gaan. Hoor ik denk maar niet dat ik het hier ben laat. Maar het enige dat ik kan Ik wegga, beloof ik weg. Beloofen voordat ik, ik, we ik ze ga niet gedrukt. Abu is geen geen stress, om goed. Locatie aan taxi stop voor de deur. Je koffer trekken zijn laat me niet los. Nu doet ze toch voor de deur in een string en er springen haar in de knot. Zij zocht naar liefde en ik zocht naar genot. Kracht naar spijt dat ik haar heb gooi. Jij gaat niks begrijpen van mijn life. Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night. Ja, dames en heren, dit was Be Brave met One Night Stand. We hebben hier voor u Calvin Harris, My Way. Oh ja, My Way. Gaan we vandaag op My Way? Yes. shit you want, and I might put you on, Bitches is mine, can't you see, and I rock, 17, all these knots, in my jeans, me and Zoo, turning up, got your boo, in the car, and she suit. cause it's looking like the roof, going up, uh, counting all this bread, I don't talk to fans, trying take my bitch, you gon' take two to the head. Fire. Futuring Alma. Oh, we zitten zo lekker op het We gaan even één nummerje voor het weer en dan, uh, ja, dan uh, gaan we verder met het weer. Hoort erbij hè, af en toe even muziekje. Avondje Kerta en Zara en This one's for you. Wat doe jij nou weer Nou, Nee joh, gekke dingen. Hey, uh, we we hebben <laughs> ook natuurlijk weer een nieuw tiertje. Voor het weer. Deze week eh, mag Gijs het weer doen natuurlijk. Hij is altijd te lul met het weerbericht. En weet je waarom? Nou, weet je waarom ben je altijd te lul bent voor het weerbericht? Weet je dat nou? Omdat als ik het weerbericht doe, dan voorspel ik altijd mooi weer. Nou, uh, pas nou maar op wat je zegt. Er komen al die mensen achter je aanrennen van dat je weer... Slef, geen goed weer voorspeld. weet je. Dat hebben we ook nog weer. Nee, maar uh, ja, je doet het wel gezellig en het is wel leuk als jij het doet. Dus vandaar uh, ligt het natuurlijk weer helemaal aan jou. Dit is Gijs met het Meteke weerbericht. Dames en heren, het is in de regio veel grijs nat vandaag... Bij lokaal kan er een bui ontstaan. Klap onweer kan voorkomen. Er zijn windstoten mogelijk. Geleidelijk aan wordt het vanuit het noorden droog met nog een beetje zon. Bij 12 graden. Morgen verspreidt nog een enkele bui, maar ook af en toe zon bij een graad of 13. Met een vriendelijke groet, Gijs Smit. Heet jij zo? Dat wist ik echt niet. Heet je zo? Zo heet ik. Oh um, nee, wat een hel. Ach ja, Ik heb nog wat files staan op de A1 Amsterdam-Ansford. 6 minuten vertraging tussen Bluyum en Restaurant de Witte Bergen. Op de A2 Lijkmaastricht 40 minuten vertraging tussen Gronsveld en A2 Afrit Europaplein. Op de A4 Amsterdam-Delft 15 minuten vertraging tussen Hoofd op Zuid en Burgerveen. Ook de andere kant op Amsterdam-Delft 12 minuten vertraging tussen Burgerveen en Hoofd op Zuid van 12 ja, minuutjes. En op de A12 Den Haag-Utrecht 6 minuten vertraging tussen Rio en Nieuwerbrug. En dan hebben we er nog eentje op de A2, Lunette en Rijn, 10 minuten vertraging tussen knooppunt de Lunette en Gallekoppenbrug. En op de A16 Breda Rotterdam, 13 minuten vertraging tussen Zonzeeuw en Moerburgdijk. En uh, we hebben nog een groot staan op de A27 Breda Utrecht. 31 minuten vertraging tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Uh, even kijken wat hebben we daar te doen. Gesloten voor doorgaan vrachtverkeer. Uh, de schade is de Merenwegbrug gesloten. Vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton. Even om via rijden, 4 knooppunt, even dingen. Dit zal nog nog een uurtje of 11 uur vanavond. Op de A50 Eindhoven-Arnhem 12 minuten vertraging tussen Paul Graaf en Ravenstein. En dan heb ik hier nog eentje staan op de A59 Os-Zonzeel. 6 minuten vertraging tussen de Heide en Zonzeel. En hoe zeggen we dat altijd, Gijs? Daar hebben we altijd zo mooi voor. Je te harder dan? Hoort. Rijdt hard? Ja, dan. 130 km u uur. Dan moet je gewoon even oppassen op de A32... of bij Steenwijk, Meppel, Leunwaarden. Dan staan ze te flitseren bij hectometerpaal 28.2. Waar is nou verder... My love. Do you have my love? My love, my love. Mm -hmm. Mm -hmm. I saw you how it is. Oh. You were my oh. chick. Oh. I was your visiting. You yeah. were my baby. You yeah. my hey. hey. again, But I'm not a ghost, no. Oh, yeah, my love, my love, my love. Mm -hmm. My love, my love, my love. Oh, yeah, my love, my love, my love. Mm -hmm. my love. My love, my love, my love. Schat, ik ben nu famous. Kijk nach de charts. Show sin Suriname. Ben van te kaal. But nog steeds ben ik mezelf bij oud. Jij hebt mijn hoofd. I'm just shaking as a herd. It's my. and do easy niemand is perfect maar we streven naar the easy this don't matter busy for the no easy ik wou maar mijn leven als ze zeggen net la fraq au voor mijn gedachten zijn mijn handen bring je bring ik ben hoe ik ben en i accept it my things are pull but le kan niemand right now my love you drink Jonah an Was ik was het gewoon bijna vergeten, Gijs. Hoorde je dat nou gewoon? My love, my love, my love, hey Gijs, love ik love was gewoon ems vergeten. Dat kan ik niet. My love, my love John en Gijs worden hier op Zierver Beats 106 9 106.9, kanaal 40. Of natuurlijk via de www. En de www, de WWW, de WWW die, weet, jij, weet jij de www? www.csm-life.nl Toppetje! En dan hebben wij een nieuw dingetje. En dan vraag ik het even in één keer helemaal stil. Want ik ben zelf ook gewoon stil van. Jij niet dan? Helemaal stil. Maar, waar, wat. Ik, ja, ik vertel hem ook niet zoveel. Hij was even weg net. En dan uh, ben ik ook aan het voorbereiden. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem. Oh, we hebben gewoon een uh, mix-up op 20 minuten. Of niet dan? Zo ging dat horen. wel, hè? Ja. Zo maar even, om het even, er gewoon even luid en breidelijk over te hebben. We hebben natuurlijk uh, aanstaande. Vanaf vandaag begint er tot zondag hebben we natuurlijk afstand een dance-event. En uh, ja, wat gebeurt daar? Nou, heel veel DJs over de hele wereld. Dat uh, snap je zelf ook wel toch? Daarom heet het een dance-event. Ja, maar het grootste dance-event van de wereld is dit ook. Hè? Dat moet je ook even niet vergeten. We hebben natuurlijk, uh, nou wie? Martin Garrix, Hartwell, uh, Don Diablo, Felix Sean, Wee uh, Wee. We, um, wat komt er nog meer? Jay hartway Nou, in en geval een gekke... Oh ja, niet te vergeten, onze hoofdknaller. Hartwell en? Afrojack. Hey, dit heb ik gewoon echt niet gezegd hè? Hey, maar uh, dat komt dus allemaal. We hebben zondag hebben we natuurlijk de eindklapper in de Amsterdam Arena met uh, de nummer 1 DJ van de wereld van uh, 2016. En uh, ja, dat is al een beetje verklapt hè, eigenlijk wie het is. Je weet wie, dat wie het heeft verklapt. Hè? Nou, je, weet dat, je weet toch wel wie de nummer 1 DJ wordt? Ik ben daar niet helemaal van op de hoogte. Nou, dan moet je echt meer nieuws gaan kijken, want het was gewoon eigenlijk al een beetje verklapt. Maar we denken met z'n allen dat het hard wel wordt. Ik ga niet zeggen, 100% zeggen dat het zo is. Maar er is een hele grote kans dat het hard wel wordt. Maar in uh, ieder geval, even snel bij elkaar uh, geschraapt. Wij hebben daardoor een uh, mixie klaarstaan, als het goed is. Want we hebben, uh, ja, hoe zeggen we dat? Lekkere mix gebouwd, toch? Ja. Tenminste, onze eindig, enige echte huisdJ. En uh, ja. Dus in ieder geval, om alvast een beetje in het weekend te komen. Daar gaan we maken. Ben je klaar voor, Gijs? We zijn er helemaal klaar voor. Ik zeg: let's go. You're listening to Navy A.D.E. Special Mixtape You can follow him on Soundcloud, YouTube, ever you want This is the one and only DJ Navy EDA Special Remix ZFM Beachmasters ZFM Soundfort EDA The one and only This is Navy Wie is hier te wonen in de studio? Met een dikke live set. Wil je nog veel meer van hem horen? Volg hem eens op SoundCloud, DJ Navy, en like, like met deze een dikke mix. Zaterdag Amsterdam Beste gastfabriek Naast het gasthuis Kom maar over Kom, kom, kom, kom De one and only DJ Navy Is in de building Put your hands up. Put your hands up. 3, 2, 1, go. Facebook, Zie Beastmasters. En wie weet, maak jij wel kaarten voor twee personen voor onze enige, de DJ Navy. In de Westenfabriek op 23 oktober. Westen natuurlijk, hè? We hebben we het dan over. The one and only DJ Navy. Je luistert naar de ADE Special Mixtape. Je luistert steeds naar Zie van Beastmasters. Tot 8 uur hier op jouw radio. Bij is GFM Zandvoort ZFM Beachmasters. Elke woensdag van 6 tot 8. Na het nieuws zijn we weer terug. twee uur ZFM Beachmasters. twee uur gekkigheid, twee uur nieuwe muziek. En de tweede uur de beste hits en de beste nieuwtjes van het moment. Mijn naam is nog steeds Jonas Parson. You're listening to the mixtape of On One and Only DJ Navy. 20 G of October. Amsterdam. Let's join! Tot aanstaande zondag. Elke dag Amsterdam Dance Festival. Vanavond de opening op Museumplein. Wie zien we daar? Wie zien we daar? Ik zeg toch zo na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Vier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur.